Mooi, sociaal en klimaatneutraal. Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland 2019 tot 2023. Versterking van natuur en landschap. Natuurgebieden, bomen, planten en dieren zijn waardevol van zichzelf. Maar sterke en gezonde natuur is ook belangrijk voor onze samenleving. Het bevordert onze gezondheid en ons welzijn. Het is daarnaast belangrijk voor onze economie en onmisbaar voor onze voedselvoorziening. Het helpt bovendien bij het afremmen van de klimaatverandering en het opvangen van de gevolgen daarvan. Provincie wees ambitieuzer. GroenLinks wil meer actie zien van het provinciaal bestuur voor beheer en ontwikkeling van natuur en landschap. In de afgelopen perioden zijn mooie intenties beschreven, maar in de praktijk wint het economisch belang en de roep om meer asfalt, en dat terwijl de problemen steeds urgenter worden. Gelderland heeft concrete doelen nodig, maar vooral ook meer tempo, meer provinciale regie, meer budget en beter beheer. Daarbij horen hogere ambities dan nu in de wet, Natura 2000, zijn voorgeschreven en effectievere maatregelen dan tot nu toe zijn ingezet. Programma Aanpak Stikstof, PAS, om de kwaliteit van bodem, water, lucht te verbeteren en de biodiversiteit te herstellen. Wij onderschrijven van harte de ambitie van het Manifest van Groen Gelderland. Bossen redden van de verzuring. De natuurgebieden in Gelderland vormen samen het Gelders Natuurnetwerk. En een groot deel daarvan is beschermd natuurgebied, Natura 2000. Er zijn kwaliteitsdoelen gesteld die nog lang niet in alle gebieden worden gehaald. Toenemend probleem is het ophopen van stikstofverbindingen in de bodem die in natuurgebieden neerslaan, vooral als gevolg van intensieve landbouw, autoverkeer en industrie. In onze bossen sterven daardoor soorten die niet tegen een zure bodem kunnen, zoals eiken en heide. Het is dringend nodig hier op korte termijn op in te grijpen om verdere aftakeling van onze unieke bossen en heidelandschappen te voorkomen. Situatie in Gelderland nu. Een gemengd beeld. Ons provincie heeft de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland, en veel agrarisch-landschappelijk gebied. De provincie is als gebiedsregisseur verantwoordelijk voor het instand houden, uitbreiden en verbinden van natuurgebieden. Na tientallen jaren natuurbeheer gaat het in onze bossen geleidelijk beter, maar verzuring vormt een steeds grotere bedreiging voor bos en heide. Daarbij neemt de diversiteit van planten, bloemen, insecten en vogels nog altijd af. De oorspronkelijke kwaliteit van ons landschap is op veel plaatsen ernstig aangetast of verloren gegaan. Investeren in nieuwe natuur De kwetsbare staat van plant- en diersoorten en hun leefgebieden vraagt om een blijvende en forse investering in extra natuurgebieden. Daarnaast heeft het herstel van natuurwaarden in het agrarisch cultuurlandschap een hoge prioriteit. In 2024 zullen de huidige plannen voor natuuruitbreiding zijn gerealiseerd maar dan is het Gelders natuurnetwerk nog niet af. Door bezuiniging in het verleden is namelijk maar de helft gerealiseerd wat oorspronkelijk was afgesproken. GroenLinks wil dus op grote schaal nieuwe bossen aanplanten op voormalige landbouwgrond die de komende jaren vrij kan komen door de landbouwtransitie. Van het huidige grote jaarlijkse verlies van bomen willen we zo naar een netto groei. Want bomen nemen het broeikasgas CO2 op, zorgen voor goede afwatering en koelen de omgeving. Ze zijn dus belangrijk om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Aanleg van nieuwe productiebossen heeft bovendien het voordeel dat productiehoutkap in beschermde gebieden onnodig wordt. Wanneer het productiehout als bouwmateriaal wordt gebruikt, blijft de CO2-vastlegging in stand. Uitbreiding van natuur kan ook door op kleine schaal natuur te maken van ongebruikte gebieden in de bebouwde kom of op versteende industrieterreinen. We noemen dat groene kansen. Dit versterkt de leefomgeving voor insecten, vogels en andere dieren. Ecologische verbindingen en groene corridors uitbreiden Om het leefgebied voor dieren en plantensoorten te vergroten, zijn robuuste ecologische verbindingen tussen natuurgebieden nodig. Daar is al veel aan gedaan, maar dit moet verder worden uitgebreid, onder andere door aanleg van ecoducten ten behoeve van verbindingen tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen, maar ook tussen Gelderland en Duitsland. Ook is investering nodig in natuurvriendelijke oevers langs beken, kreken en rivieren en groene corridors binnen onze dorpen en steden en tussen woonkernen en hun omgeving. Respect voor waardevolle natuurgebieden en natuurelementen. Waardevolle natuurgebieden wil GroenLinks als natuurmonument extra bescherming bieden. De wet biedt die mogelijkheid en we willen dat de provincie die mogelijkheid ook actief benut. Waardevolle natuurelementen zoals akkerranden, bomen, bosjes, singels, heggen, sloten en houtwallen moeten nu vaak wijken voor schaalvergroting en productieverhoging van agrarische bedrijven. GroenLinks wil dat deze waardevolle elementen onderdeel blijven van het landschap en dus in toekomstige plannen worden opgenomen. Bij ruimtelijke projecten waar dat niet mogelijk is, willen we een verplichting tot kwalitatieve en kwantitatieve natuurcompensatie die strikt gehandhaafd wordt. De huidige inzet op compensatie blijft vaak beperkt tot wat schaamgroen en is veel te vrijblijvend. Is ter plekke geen volwaardige compensatie mogelijk? Dan wordt een bijdrage gestort in een fonds voor boscompensatie in prioriteitsgebieden. Jacht is ongewenst. Er worden jaarlijks onnodig veel dieren afgeschoten. GroenLinks wil dat daar een einde aan komt. Jacht willen we alleen onder strenge voorwaarden toestaan bij ernstige natuurschade of bedreiging van de volksgezondheid of veiligheid. En ook alleen waar alternatieven hebben gefaald. Sommige bosbeheerders staan gelukkig al geen jacht toe op hun domeinen. In overleg met Gelderse natuurbeheerders moet de provincie bepalen welke populatie per hectare verantwoord is zonder natuurschade. GroenLinks denkt dat die doelstanden veel hoger kunnen liggen. De beheersjacht kan bovendien afnemen door de leefgebieden te verruimen via uitbreiding van ecologische verbindingszones naar Duitsland en Flevoland. Bedrijfsschade door in het wild levende dieren is geen reden voor jacht. Vaak zijn binnen de normale bedrijfsvoering en beheer voldoende maatregelen denkbaar om schade door deze dieren te voorkomen. In uitzonderingsgevallen is het beter en goedkoper om een schadevergoeding toe te kennen. Welkom wolf De wolf is teruggekeerd in ons land. Wat ons betreft is hij welkom, evenals de links- en goudjakhals. Door het aaneensluiten van leefgebieden, ook over provincie- en landsgrenzen heen, kunnen deze dieren zich weer permanent in Nederland vestigen. Zo krijgen onder andere herten en zwijnen weer een natuurlijke vijand en kan hun aantal beter in balans blijven. De provincie kan door goede informatievoorziening onnodige zorgen bij inwoners wegnemen we willen dat de provincie agrariërs helpt maatregelen te treffen om hun landbouwdieren te beschermen tegen de wolf gedupeerde schapenhouders die adequate maatregelen hebben genomen hebben recht op een vergoeding als toch schade ontstaat inwoners actiever ondersteunen betrekken en informeren veel natuurorganisaties terreinbeheerders en zo'n 20.000 groene vrijwilligers zetten zich al actief in voor het onderhouden en versterken van natuur en landschap in Gelderland. Ook het waterschap heeft een belangrijke rol in het natuurbeheer en is daarmee een belangrijke partner. De provincie heeft de ambitie om deze betrokkenheid nog verder te vergroten. Dat willen wij ook. Het is fantastisch dat inwoners en vrijwilligersorganisaties zich inzetten voor dit doel maar het mag er niet toe leiden dat de provincie afstand neemt. Ze blijft verantwoordelijk voor de zorg voor een mooi en rijk landschap. Ook willen we ruime aandacht voor natuureducatie. Kennis en begrip over natuur en ecosystemen is in het onderwijs in de afgelopen tientallen jaren stelselmatig uitgehold. Maar ook onder volwassenen is dringend draagvlak nodig voor behoud en uitbreiding van natuur een versterking van biodiversiteit. Programmapunten A. We willen een beter en vooral robuuster plan waarmee een 85% herstel van biodiversiteit in 2030 en 100% in 2040 wordt bereikt. De huidige provincieplannen mikken op maar 75% en zijn te weinig concreet. Hiervoor moet voldoende budget komen. Dit bereiken we onder andere door een snelle omslag van reguliere landbouw naar natuurinclusieve landbouw, uitbreiding van natuur en natuurinclusief ondernemen. b. De provincie stimuleert gemeenten om eigen biodiversiteitsplannen op te stellen en daarvoor voldoende middelen te begroten. Daarbij moet ook cofinanciering vanuit de provincie mogelijk worden. Die co-financiering moet ook beschikbaar zijn voor gemeenten die kampen met schadelijke invasieve soorten, zoals de Japanse duizendknoop. C. Bos- en groenbeheer worden zoveel mogelijk uitgevoerd met respect voor de natuurlijke cyclus en groei- en leefwijze van planten, bomen en dieren. D. Er komt een nieuw plan voor meer bomen en meer bossen voor klimaatadaptatie, en om koolstof, CO2, vast te leggen. In de vorm van nieuwe natuur op landbouwgrond en op ongebruikte gronden in de bebouwde kom. Groene kansen. Ook langs wegen, in houtwallen, als voedselbossen en door het combineren van bomen met landbouw en veeteelt. E. Het vergunningenbeleid, handhaving en toezicht volgens de wet natuurbescherming moet worden aangescherpt, ook bij gemeenten. Hiermee gaan we de ongebreidelde houtkap in onze provincie tegen en blijft het bomenbestand op niveau. Gemeenten die bomenkap niet voldoende compenseren moeten daarop worden aangesproken. F. Daar waar bomen worden gekapt willen we te allen tijden een kwantitatieve en kwalitatieve herplantingsplicht en wordt strikt toegezien op handhaving daarvan. G. De provincie moet subsidiemogelijkheden openen voor agrariërs die een deel van hun agrarische grond willen omzetten naar bos, al dan niet tijdelijk, of voor omvangrijke aanplant van bomen in en langs weiden om meer schaduwplekken voor dieren te creëren. H. In plaats van de huidige pasregeling, Programma aanpak stikstof, komt er een regeling die leidt tot een afname van stikstof. Er komt op zo kort mogelijke termijn een plan voor bodemherstel, minder stikstof en herstelmineralen, van onze bossen. I. Afspraken voor subsidie voor particuliere terreinbeheerders voor toezicht op natuurgebied, 17 euro per hectare, worden nageleefd. J. Het project Ecologische Hoofdstructuur, dat wegens bezuinigingen in der tijd is stilgelegd, wordt in de provincie Gelderland alsnog voltooid. K. We leggen ecoducten aan bij Terschuur, Oldenallen, A1, A28 en het Rijgswald en nemen diverse andere maatregelen om natuurversnippering tegen te gaan. Hiervoor gaan we fors investeren. Bij natuurorganisaties is veel kennis aanwezig. Die moeten we benutten om tot een budget te komen waarmee effectief verbetering wordt gerealiseerd. L. We willen een robuust plan voor behoud, herstel en herinrichting van waardevolle landschapselementen. De groenblauwe dooradering. Gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers, agrarische collectieven en particulieren in alle delen van Gelderland mogen in dit kader een beroep doen op ondersteuning. M. Waardevolle natuur- en landschapselementen worden als zodanig aangewezen en beter beschermd. We koppelen sterke handhaving aan positieve prikkels en voorlichting. N. In alle gebiedstypen worden bestaande natuur- en landschapselementen opgenomen in ruimtelijke plannen. Elementen die niet te compenseren zijn, zoals oude houtwallen, mogen daarbij niet verdwijnen o we stellen een natuurfonds in voor compensatie van natuur op locaties elders als dit niet op het project of bouwlocatie zelf kan worden gerealiseerd b op het gebied van milieu bodem, water, lucht natuurwaarden gezondheid en dierenwelzijn nemen we geen onnodige risico's bij twijfel niet doen Q. De uitstoot van schadelijke stoffen en het niveau van geluidsoverlast worden bepaald door echte metingen en niet door rekenmodellen. R. Op provinciale gronden wordt ecologisch beheer toegepast en zo nodig biologische plaagbestrijding. S. Het gebruik van bij, insect en bodemonvriendelijke bestrijdingsmiddelen door land- en tuinbouw en particulieren wordt actief ontmoedigd t de gewenste omvang van wildpopulaties wordt in overleg met natuurbeheerders nauwkeurig bepaald op basis van ecologische principes door een gevarieerde grazersdichtheid is er meer natuurlijke verjonging van bossen waardoor meer diverse landschappen ontstaan om andere redenen wordt er niet gejaagd tenzij natuurschade veiligheid volksgezondheid of het welbevinden van de dieren dat noodzakelijk maken. U. Voor de financiering van roofdiermaatregelen en schaderegeling wordt een adequaat budget in de provinciale begroting opgenomen. De provincie ondersteunt preventieve maatregelen om landbouwdieren tegen roofdieren te beschermen. V. Er komt een budget voor communicatie, scholing en ondersteuning voor inwoners die zich willen inzetten voor de natuur, het budget voor vrijwilligersondersteuning door natuurorganisaties wordt fors verhoogd. W. Er komt budget voor natuureducatie voor jong en oud in onderwijs en natuurtoerisme, bijvoorbeeld voor educatieve wandel- en fietsroutes, die waar mogelijk ook toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Natuurorganisaties worden gestimuleerd hier een actieve rol in te nemen en worden hier dan ook financieel in ondersteund.